de ochtendspits is minder druk dan normaal. Rijkswaterstaat en de VED voorspelden een drukke spits... maar volgens de ANWB zijn veel mensen op wintersport of hebben fors verlet. De ANWB zegt dat de snelwegen goed begaanbaar zijn. Het kan wel glad zijn, maar Rijkswaterstaat heeft genoeg zout... om tot en met de avondspits te kunnen strooien. De meeste treinen rijden weer grotendeels volgens de dienstregeling... en op verschillende plaatsen kunnen wel busdiensten uitvallen of vertraagd zijn. President Obama is niet van plan om troepen te sturen naar Jemen of Somalië. De zorgen over de activiteiten van Al-Qaeda in Jemen en Somalië zijn toegenomen... sinds de mislukte aanslag op de eerste kerstdag, die in Jemen was voorbereid. Obama denkt nog altijd dat al Al-Qaeda het gevaarlijkst is... in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Het voetbalelftal van Togo is vannacht naar huis teruggekeerd. Dat gebeurde ruim twee dagen na de aanslag op de spelersbus in Angola... waarbij drie mensen werden gedood. De spelers wilden alsnog meedoen aan de Afrika Cup. Maar de president van Togo heeft hen overgehaald naar huis te komen. In Togo zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Maleisië is opnieuw een kerk met een brandbom aangevallen. Sinds vrijdag is dat al negen keer gebeurd. De aanslagen werden gepleegd, worden gepleegd door moslims. die niet willen dat ook christenen God Allah noemen. Het Hoge Rechtshof bepaalde onlangs dat dat mag. De kwestie dreigt de stabiliteit van Maleisië in gevaar te brengen. 60% is een moslim. 9% christen. Rafael van der Vaart heeft gisteren in de Spaanse voetbalcompetitie... waarschijnlijk een spierscheuring opgelopen. De competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Mallorca... werd hij na 20 minuten uit de wedstrijd geschopt. Hij verliet het veld op een brancard. Vandaag wordt van der Vaart op verder onderzocht. Dan moet blijken hoe ernstig de blessure is. Het weer hier in en aan de kust in het noorden mogelijk ook natte sneeuw. De temperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt. Vanaf morgen wordt het opnieuw kouder. Dit was het NOS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 van Zandvoort op Zaterdag. Met z'n juist en Wommek op de radio. En T-drops. f Voor Zandvoort en de regio. Ja, Albert-Jan. De tijd vliegt voorbij. En we zitten alweer in uur 2 van dit programma. Ja, en we gaan ja, uh, cool. straks even live over naar Sjords van Dam. En kijken hoe het met de boerenkoolwandeling is. De boerenkoolwandeling in dit weer. Daarnaast zijn een hele grote wandeling aan het doen met... Uh, de meisjes en jongens van de scouting uh, Willy Brothers Stella Maris. Oké, okay, we ben erg benieuwd. Ik hoop dat ze een fotostel mee hebben genomen. Want ik denk dat ze schitterende plaatjes kunnen schieten. Met, dat uh, dacht ik wel. Die prachtige sneeuw. En natuurlijk uh, hebben we nog veel meer vaste items, zoals de evenementenagenda waar we straks op terug gaan kijken. De filmagenda. Uh, uh, en nog vele, vele andere nieuws ook van binnen en buitenland Reden genoeg om te blijven luisteren, luisteren naar CFM. En uh, zo dadelijk een uh, nummer van Elvis Presley. Ja. Hij is uh, gisteren 75 jaar geworden, toch? Ja, dat, dat is goed. hè? Maar daar kom ik straks nog even op terug. Oké, okay, maar gaan we eerst uh, luisteren naar deze van uh, David Christie. En daarna Elvis Presley. Hier is set Up. He, van die gouden oude draaien bij CFM op de radio, waaronder deze van David Christie. Worden saddle up! Nou, de gouden oude worden natuurlijk ook gedraaid bij Colder CFM met uh, Jan Elke maandag uh, onderweg gebeurt dat ja. tussen 8 en 9. Zeker de moeite is... waard om daar een keer naar te gaan luisteren. Is echt een leuk programma. Colder CFM. Golden CFM tussen 8 en 9 uh, uur. Ja. En weet jij wie er afgelopen vrijdag 75 zou zijn geworden? Uh, moet ik even nadenken. Had ik het net niet verteld? Ja nou, inderdaad. Want Klopt het niet helemaal. Het was Elvis. Fans herdenken Elvis Presley. Ongeveer 1500 fans van weilen Elvis Presley hebben vrijdag in de Amerikaanse stad Memphis ijskoud winterweer getrotseerd om te herdenken dat de King 75 jaar geleden werd geboren. Zij kwamen bijeen bij Graceland, het huis waar de zanger woonde... en in augustus 77 op 42-jarige leeftijd stierf. Gezamenlijk zongen zij de oude Presley hit That's Alright... De fans gaven een hartelijk applaus aan ex-vrouw Priscilla, dochter Liza Marie en haar twee kinderen toen die in het openbaar verschenen. De nalatenschap van de rock'n'roll agenda levert steeds, eh, jaarlijks nog steeds enkele tientallen miljoenen dollars op. Zo, en helemaal gisteren natuurlijk weer. We hebben er heel veel platen gedraaid van Elvis Presley. Ja, en wij beperken ons tot één hè. Ja, zullen we ook een duitje in de zak gooien? In de zak gooien? Ja? The wonder of you, Elvis Presley. Zo'n lekkere wandelplaat op de zaterdagmiddag bij CFM. Walk like an Egyptian. Joh, <laughs> de Pixie Lad en Mamadou. En dan denken de luisteraars van uh, waar heeft hij Robert nou weer over? Nou, we gaan naar de boerenkalwandeling, naar Sjors van Dam. Want die uh, doet daar aan nou mee met uh, de jongens en meiden van uh, Willy Brothers Tellemarers. Goedemiddag, Sjors. Uh, Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Rob. Hallo, uh, waar, hallo. Waar bevindt u zich en wat ben je aan het doen, joh? Op dit moment lopen wij op het Visserspad, nog uh, in Zandvoort, en uh, ja, we zijn bezig met de boerenkoolloop. Wij gaan door tot aan uh, Kraantje Lek en dan draaien we ons om gaan wij weer terug met zallen. En ook een en beetje staat... boerenkool eten natuurlijk hè? Dan staat er voor ons een heerlijke pan boerenkool met worstplaat. Oh. Hoe laat zijn jullie gestart? Hoe laat zijn jullie begonnen te lopen? We zijn uh, tien minuten geleden begonnen. Oké, okay. en is de hele club compleet? Nou, er zijn een paar uh, afzeggingen, maar we lopen toch nog met een mannetje of 40-50 hier over het visserspas. Zo, weet je wel waar je aan begint uh, in deze ijs- en ijskoude periode? Nou, het voelt op zich nog wel mee. Het enige wat echt koud is, is die uh, noordoostenwind. Ja, dat hadden ze al voorspeld. Gevolgstemperatuur meer 15, heb je daar al last van of valt het nog mee? Nee, nou, het valt echt leuk Het is heel slecht voor maar wij hebben echt nergens last van op dit moment. Oké. Okay. Hey George, jij bent van de Willy Brothers Stella Maris en jullie doen mee in deze boerenkoolwandeling. Wat is eigenlijk de historie van de wandeling? Nou, het is vroeger alles begonnen dat de eerste opkomst in januari van de schouting ga je met z'n allen alle boerenkool eten. Dat is het idee erachter geweest. En toen hadden ze zoiets van, nou, we koppelen er gewoon ook meteen een loop aan vast. Oké, okay, ja, en volgens mij hebben jullie een uh, jubileum en vandaar dat jullie de loop ook doen. Ja, normaal doen alleen de Buffalo's hem aan het begin van het jaar. En omdat dit jaar uh, scouting alweer 100 jaar bestaat, lopen wij een uh, rondje met ze mee. Kijk eens, aan, ja, betekent het ook dat de Buffalo's uh, ook meelopen gewoon nu met jullie, met z'n allen? Ja, die uh, lopen met ons mee inderdaad. Ja, wij eigenlijk met hun uh, mee. Eh. Met z'n allen bij elkaar, zoals het hoort, Zoals het hoort, zo he? zoals het hoort. Ja, de scoutinggroep, uh, ja, de, de, de leeftijd die meeloopt aan, de, aan deze toch wel zware wandeling. In deze barre tijden. Kan je daar wat over vertellen, Sjors? Daar kan ik wat over vertellen. Wij lopen hier met uh, jongens en meisjes tussen de 7 en de 12 jaar. Tussen de 7 en de 12 jaar. En dat is ja. zo'n grote wandeling naar Kraantje Lek. Ik liep naar de studio en ik dacht echt van... Uh, hmm, de, de, de, nou, je kan daar, je erop kleden. Dus daar, blijven we, een stukje, daar, blijven, daar blijven we voorlopig even. Ja. Maar moeten nou, we ook, bedoel... tot 5 uur, dus... Ja. Voor ons valt het inderdaad nog mee, de oudere jongens en meisjes, ja. die lopen via de zeeweg naar Kraantjelek en weer terug. Die, hebben, ja, die, krijgen, die krijgen het vol in het gezicht, hè? Die hebben hem inderdaad vol in het gezicht van de wind. En als je nou om je heen kijkt, zie je dan ook mooie witte besneeuwde bomen en paden en... en, en, en uh, het is een, een, ja, een sprookjeslandschap, of valt het mee? Ja, het is echt een prachtig gezicht hier, hoor. Ja. Ik kan hem je eigenlijk aanraden om mee te lopen. Maar jullie, oké, okay, vertel even de route. Jullie lopen nu op het visserspad. Ja. En dan, uh, dan komen jullie waar ongeveer uit? Uh, tot uh, aan kraantje, Tot in uh, Overveen Oké, okay. dezelfde weg terug? Dezelfde weg gaan wij weer terug Maar dan, als ik hem snel breken, dan heb je de wind in de rug? Dan hebben we hem inderdaad oh, in de rug dus Dat is beter maar goed, Het laatste je... stuk zit aan het begin dit jaar Het is een aanrader om, uh, om gewoon, uh, ook voor mensen die dus niet lid zijn van de scouting Om morgen zo'n wandeling te gaan maken Ja, zeker even een stukje bos in Ja, fototoestel mee natuurlijk, heb jij hem ook bij je? Nee, ik uh, ben hem vergeten Shit. Oh, jij Oe, cool. maar, nou, <laughs> ja. je, je hebt je telefoon toch wel bij, hè? Ik heb met Er zitten tegenwoordig kijken. allemaal al mooie camera's in die telefoons. Dus, uh... Ja, daarom daar, kan ik er ook eentje mee maken als nodig is. Dat gaat wel goed komen, Sjors. Uh, hoe laat verwachten, verwachten jullie weer terug te zijn uh, op Zonvoort? We hopen om kort voor vijf weer terug te zijn. Dat moet wel, want je hebt om vijf over vijf werk overleggen. Pot, ja. Dus uh, je moet gelijk door. <laughs> ah, ik moet eerst dan nog even boerenkool eten. Oh, ja. oh, even, even, oh. even rap dan. Even ik krijg krijg je lekker op uh, boerenkool kreeg. Maar dat krijg je pas op de terugweg. Nee, op de terugweg, zijn. En bij okay. je lekker krijgen jullie helemaal niks, Sjors. Uh, moet je gewoon Heideka. meteen weer uh, rechtsomkeerd en uh, gaan met die banaan. Zo snel mogelijk omdraaien en teruggaan. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik wens uh, alle deelnemers natuurlijk heel veel uh, succes. En jij ook, Sjors. Uh, ja, dankjewel. En uh, ja, zo kwart voor vijf. Nou, dan gaan we jou zo rond kwart voor vijf nog even bellen. Kijken of jullie een beetje het tijdschema gehaald hebben. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Goed idee. Ja, goed idee. Jullie uh, succes in die warme studio nog, hè? Oké. Okay. <laughs> hey, hey, dankjewel hey, en wandelsheer. Hei, hey, dankjewel. Dat hoi. was uh, Jos van Dam. Doet mee aan de boerenkalwandeling van uh, de scoutinggroep Willy Brothers Dellemares. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag, hè? Het is wit buiten en het is koud. Gewoon lekker naar de radio luisteren, naar CFM. Met de single van Franco, hier is Gini.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder. Einen?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 Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du wirst bei mir!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 Dan, hè? De jongens en meiden van de Buffalo's en de Willy Brothers en Stella Maris... ...op naar Kraantje leek voor de boerenkoolwandeling. Door die ijzige kou, Albertje. Ja, maar terug hebben ze de wind in de rug. Ja, dus dat... oké, okay, dan valt het allemaal weer mee. Maar ik dacht dat ze daar een kraantje lekker lekker, lekker op boerenkool gingen eten. Ja, dat doen, dacht ik ook. Maar en nee, daarna nee, weer met een gevulde buik weer terug. Maar, nou, maar, maar nee, goed, nee, nee, nee, nee. Ik heb met George afgesproken dat we om kwart of vijf nog even weer bellen. En kijken of we zo op het tijdschema binnen zijn gekomen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Wat heb jij voor een bericht uh, voor en jou? Iets anders. Er uh, is dus afgelopen vrijdag weer zwaar gedebatteerd over de damherten. En uh, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland... zijn het vrijdag, afgelopen vrijdag dus niet eens geworden... over het lot van de damherten in de waterleidingduinen. Een woordvoedster van verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest... liet weten dat de provincie nu eerst een beheersplan gaat opstellen. ja. Mm -hmm. In het plan onderzoekt en onderbouwt de provincie of het afschieten van de dieren daadwerkelijk nodig is. De gemeente en provincie staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Noord-Holland vindt dat de damherten te veel overlast veroorzaken en wil dat ze worden afgeschoten. Ze grazen tuinen leeg en vormen bovendien voortdurend een gevaar voor het verkeer. Van Poelgeest daarentegen wil hier niets van weten. Hij wil eerst kijken op de plaatsen van, of het plaatsen van hekken Soelaas biedt. Hiervoor zijn nog niet alle vergunningen binnen, al dus zijn zes vrouw. Amsterdam is trouwens, hè, maar dat weten we allemaal, is de eigenaar van het duimgebied. De provincie verwacht het plan en dan komt hij over een maand klaar te hebben. Het aantal herten is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. De gemeenteraad van Amsterdam besloot in 2004 dat de beesten enkele jaren niet mochten worden afgeschoten. Oké, okay, maar de provincie staat dus tegenover Amsterdam. Ja, in klopt. dit geval. Ja. De provincie wil ze afschieten. Juist. En uh, Amsterdam wil ze redden, zeg maar. Nee, die wil dus eerst weer een onderzoek. Kijken of een ander alternatief Sulaas biedt. En uh, nou, hier staat dan dat er over een maand uitsluitsel komt. Maar tel er nog maar een maand bij op. Want dan moet weer eens een rapport geschreven worden. Mm. Moet weer onderzocht worden. Dus uh, nou ja, hier, het einde van dit liedje is nog lang niet in zicht. Nou, ik hoop dat ze mogen blijven. Dat is dan uh, mijn eigen mening. En ik ga ze gewoon voortaan Amsterdamherts noemen. Heel goed. Amsterdamherts. <laughs> ik sta er helemaal achter. Krijg jij het ook zo koud van het uh, koude weer van, uh, van vandaag en de afgelopen weken? Ja. Nou, dan maken we je even warm met het volgende plaatje van Laffy Spoolful. Ja, yeah. Summer in the City. Gaouwouw! Voor. Combinatie zo op de radio. Eerst uh, laughing Spoonful, The Summer in nee, the City serie. en achteraan Foreigner. and you're as cold as ice. Nou, en dat ben je wel als je van buiten komt. Denk zo, dat dan dacht dan... ik wel. En als je aan de boerenkampwandeling meedoet en je bent een kraantje lekker, rechtsomkeert weer terug. Cold dan as ben je helaas zo cold as ice. Ja. Maar dan kan je natuurlijk ook lekker binnen blijven zitten of naar de bioscoop toe gaan. Of naar de bioscoop, jazeker. En uh, we hebben uh, natuurlijk even de filmprogramma van uh, 7 tot en met 13 januari erbij gepakt. En uh, geprolongeerd natuurlijk Elvin en de Chipmunks. Uh, en vrijdag op woensdag hebben we dan Anibus en de wraak van Argus. Dat is, klinkt spannend hè. Okay. En uh, dat lijkt me echt voor de jeugd een uh, hele leuke film. Nog steeds, maar dit is de laatste week dat hij hier nu nog draait, komt een vrouw bij de dokter. Dus mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om deze film te zien, deze uitzonderlijk goede film, dan uh, hebt u nog één week de tijd. Nu, euh, terug naar de kust. Daar zo over euh, nog even wat meer. En in filmclub Simon van Kolm op woensdagavond om half acht. Julie and Julia. Van, onder de regie van Nora Ephron met Meryl Streep en Amy Adams. Ook een aanrader voor de filmclub en voor de filmliefhebbers. En ja, even terug naar de kust. Nou, is, euh, een film naar de bestseller van Saskia Noord. De alleenstaande vrouw Maria Vos, gespeeld door... Le Maria Vos, leuk hè? Uh, familie. <laughs> gespeeld door Linda de Mol. Nee, geen familie. Wordt door een onbekende met de dood bedreigd. Zij vlucht met haar kinderen naar, naar haar voormalige ouderlijke woning... waar ze onderduikt bij haar oudere zus Ans. Gespeeld door Ariane Schluter. Terwijl het winterse verblijf in de villa aan Zee Maria geconfronteerd met traumatische jeugdherinneringen en haar omgeving steeds meer aan haar geestelijke gezondheid begint te twijfelen, komt haar belager steeds dichterbij. Mm. Dus terug naar de kust met in de hoofdrol Linda de Mol. En voor aanvangstijden en wanneer ze draaien verwijs ik u naar de Zandvoortse courant. Albert Jan, dat is toch ook de film dat de vrijwilligers van Zandvoort daar gratis heen kunnen? Klopt. Nee, dat was toch Thijs Okkersen. Nee, deze volgens de, mij. Deze Terug oh. naar de kust. Okay. Okay. dacht ik. Ja, nee. Ja, ja, ja, ja. kijk. Klopt. De... Dus de vrijwilligers kunnen zich aanmelden. en gewoon gratis naar deze film toe gaan. Ja, even aan, naam en opgeven voor welke vereniging. Of... Uh, uh, uh, actiegroep met bezig is. Uh, en dan kunt u op vertoon daarvan een gratis kaartje krijgen voor deze hele mooie film. Een mooi cadeau van de gemeente Zandvoort en het Cinema Circus. Ja, en uh, nog even verder over de evenementenagenda. Uh, nou, ik, ik heb u al geattendeerd op het nieuwjaarsconcert, morgen in de Agatha-kerk om half drie. En morgenmiddag kunt u daarna in het wapen van Zandvoort vanaf drie uur uh, he, uh, genieten van een Amsterdamse middag. Dat hebben ze volgens mij al een keer eerder georganiseerd. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, dat was er ook heel gezellig. Dus vanaf drie uur Amsterdamse middag in het Wapen van Zandvoort. En voor het jazzlief hebben ze onder ons morgen in uh, het jazzcafé Alex vanaf half vijf niemand minder dan onze enige echte eigen Adam Spoor. Daar heb je hem weer. Adam Spoor. En even vooruitkijkend naar volgende week, de dertiende. Ja, dat is donderdag, of meen ik, donderdag. De kerstboomverbranding op het strand naar de rotonde aanvang half acht onder voorbehoud van goede weersomstandigheden uiteraard en dan uh, kan je ook voor uh, ja, 20 cent of zo krijgen per boom wat was dat ja nu? Zoiets. zoiets maar goed hoe meer bomen hoe meer plezier op de dertiende de kerstboomverbranding naar de rotonde om half acht oké okay, nou wij hebben weer een plaat klaarstaan voor je hier is virtue da, da, da, da.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 Filarity, peace, serenity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 Sound of the 70s bij CFM. You're the Define and shoot your shots. Ja, ook wij ontkomen er natuurlijk niet aan om een uh, weerbericht te, te geven. En uh, het KNMI heeft zelfs uh, gisteravond al een voorwaarschuwing. Uh, extreem weer afgegeven voor vandaag. In het hele land zal het gaan sneeuwen. De kustprovincies krijgen het, het hardst te verduren met een krachtige noordoostenwind, windkracht 6. En een grote kans op sneeuwjacht, al dus de woordvoerder van het KNMI. Uh, vanmorgen uh, verwachtte de KNMI al een lichte sneeuwval in Limburg die zich langzaam over het hele land zal uitbreiden. Nou, hier is hij dan nog niet. De combinatie van wind en sneeuw leidt tot sneeuwjacht waardoor sneeuwduinen ontstaan. Door de wind voelt het aan alsof min 10 tot min 15 graden. Het KNMI had afgelopen vrijdag al gemeld dat het een barre winterdag zou worden. Die waarschuwing is nu opgeschaald naar een formele voorwaarschuwing extreem weer. Afgelopen nacht viel in Limburg de eerste sneeuw. Waarna het sneeuwgebied zich langzaam verder over ons land uitbreidt. En vanmiddag zal sneeuwtijd in een groot deel van het land. Nou, dan moeten ze snel zijn, want het is al zaterdagmiddag. De wind neemt ook sterk toe, bovenland tot, tot vrij krachtig, windkracht 5 aan de kust tot krachtig of hard, windkracht 6 of 7. De temperaturen liggen iets onder nul, maar door de harde wind voelt het veel kouder aan. De gevoelstemperaturen liggen zaterdagmiddag tussen de min 10 en min 15 graden. De arme wandelaars. Boer, boeren het worst. Dat wel, staat klaar voor jullie. Die zijn dus. blij als we weer op de terugweg zijn. Wie langdurig buiten verblijft, zegt ook de KNMI, moet oppassen voor onderkoeling. De sneeuw leidt in combinatie met de wind tot overlast en slecht zicht. Plaatselijk kunnen sneeuwduinen ontstaan. Het KNMI adviseert het publiek de weersberichten en waarschuwingen te blijven volgen. En wat betekent dat voor de treinen? De geplaagde treinen van de afgelopen weken. De NS rijdt dit weekend weer met een aangepaste dienstregeling wegens het verwachte weer. Het is de bedoeling dat er op de belangrijke trajecten twee intercities en twee stoptreinen per uur gaan rijden. Reizigers moeten de actuele stand van zaken in de gaten houden. De NS en spoorbeheerder ProRail zetten zaterdag en zondag extra storingsploegen in. Heel verstandig. Mm -hmm. uh, wat betreft de wegen. Mocht er een tekort aan strooizout ontstaan, want daar heeft iedereen het al over, dan krijgt dan krijgen de snelwegen en routes die belangrijk zijn voor de bestrijden van rampen voorrang bij het strooien. Dat is volgens minister Guusje Terhorst, Binnenlandse Zaken, de uitkomst van overleg over het begaanbaar houden van de wegen. Rijkswaterstaat werkt met andere wegbeheerders aan een noodplan. En wat betekent het voor de scheepvaart? Rijkswaterstaat heeft een scheepsvaarverbod afgekondigd voor het IJssel en het Markenmeer. Hierdoor is er geen scheepvaart meer toegelaten op de route Amsterdam-Lemmer. Dat is nou jammer, gewoon net naar Amsterdam naar Lemmer. Maar goed, de dienst bekijkt, heeft vanmorgen bekeken of eventueel in convooi kan worden gevaren met behulp van, jawel... Ijsbrekers. Oké, okay, de ijsbrekers. Ja, het wordt wat. Hey, Achso Nobel wat. heeft trouwens uh, 1,50 van de volledige zoutvoorraad van een jaar hebben ze in één keer weer uh, aangeleverd. Dus ja, maar weet je waar het vandaan komt? Dat kan weer gestrooid worden. Maar, een gestrooid worden, jong. <laughs> ja. maar weet je waar, de, waar, de, waar, de, waar dat dan vandaan komt? Nee, dat weet ik ook niet Dat hè? komt uit Duitsland. Uit Duitsland? En Duitsland zit ook al krap. Dus Oké. Okay. Ik, ik hoop dat na het weekend de zaak een beetje stabiliseert. Dat het niet meer zo veel gestrooid hoeft te worden. Want anders zijn we er glad doorheen. En ga je van de week met de trein naar je werk toe? Vermijd de spits en ga gewoon buiten de spits reizen. En dan krijg je 40% korting. Maar wat zegt die werkgever dan? Waarom waar, waar kom jij zo laat ja, vandaan? Waar kom jij vandaan dan? <laughs> je hebt je zeker weer verslapen, he? feestje gehad of zo? Nee, ik was ingesneld. Nee hoor, ingesneld. Dan krijg je dat weer. <laughs> ik ken het. <laughs> Daryl Hall en John Oud zijn hier. De Man Eater. Ik kom